Knows what I'd be with them.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 Dat hebben de rechters bij aanvang van de rechtszaak in Boekarest besloten. In de zaak staan vijf verdachten terecht voor de roof van zeven schilderijen uit de kunsthal in Rotterdam. Een zesde verdachte is nog voortvluchtig. De kans bestaat dat een deel van de doeken is verbrand. Op 10 september gaat het proces verder. Een deel van de bewoners van de zwaar beschadigde flat in Arnhem mag vanochtend weer naar huis. Rond drie uur vannacht was er vermoedelijk een gasexplosie in een van de flatwoningen. De bewoonster kwam om het leven. De ravage in en om de flat is groot. De onderste vijf woonlagen zijn voorlopig onbewoonbaar, maar de constructie van het gebouw is niet aangetast. De Armeense familie die de afgelopen weken door de bossen bij Gilze in Noord-Brabant Zwierf heeft tijdelijk onderdak gevonden. Ze mogen voorlopig gebruik maken van de caravan van een particulier. De vader, moeder en zoon moesten op 12 juni het asielzoekerscentrum Prinsenbos verlaten... omdat ze niet wilden meewerken aan hun uitzetting. Sindsdien zwierven ze door de bossen. De vader is hartpatiënt en heeft medische zorg nodig... en ook de moeder en de zoon zijn ziek. Daphne Schippers is na het verspringen nog altijd tweede op de meerkamp... Op het WK Atletiek in Moskou kwam ze tot 6,35 meter. Haar achterstand op de Oekraïense Ghanna Melnitschenko is wel groter geworden. En haar voorsprong op de nummer 3 is geslonken. De Duitse Claudia Raad kwam tot 6,67 meter. Er zijn nog twee nummers op de meerkamp. Speerwerpen en de 800 meter. Speerwerpen is het zwakste onderdeel van Daphne Schippers. Mogelijk wordt vandaag meer duidelijk over de uitvaart van Prins Frizo. Premier Rutte komt vandaag vervroegd terug van vakantie... en ook koning Willem-Alexander kwam gisteravond terug. Vermoedelijk zal Friso een aantal dagen worden opgebaard... in een rouwkamer in Huis ten Bosch of in Paleis Noordeinde. Het weer, wolkenvelden, buien, mogelijk met onweer, ook zon en 19 graden. Dit was het NOS Journal. Jonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen...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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere dinsdagochtend tussen 11 en 12 neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60. En natuurlijk de jaren 70. Doen we met oud-Hollandstalige muziek. Als opening hoorde u Louis David's onze op u met Weet je nog wel oudje? Een opname uit 1928. Het komen nu in een hoop mooie muziek. Bonnie Sinclair, vader Abraham, maar eerst die Walter en de kikkers met hippie Poera is de Zoom. <middels> Wordt die wordt rijk als je even kan. God Maar nu jij begint, wil ik ook mijn geld, al ben je mijn kind. Soms in het leven iets doet, al is het dan voor niets. Dat doet een mens goed. Dat heb Krijg ik van jou Ik voel nog steeds De deur zo zachtjes als je kan.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 Van, dat was 1972. Winnaar dat jaar was de inzending van Luxemburg... Vicky Leandros met Apertois. En in 1975 verbrak holte de samenwerking en vormde Rosie Perreille een nieuw duo. Met de, als, uh, onder de naam Rosie en Andres. Sandra Reimer ging verder als uh, solozangeres en tv-presentatrice. En ze heeft twee keer solo aan het Songfestival degen, de, deelgenomen. In 1976 met de parties over... waarmee ze op de negende plaats kwam...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 Is geen Dank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 Die maar geen voetballer wordt Ze schoppen het misschien half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 Kruis een kop van de zakenman, want dan wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat dan dat dan kruis een kop van de zakenman, want wordt hij alleen maar slechter van. We leven de tijd van de leer met Zandvoort uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep ZFM. en onder het nom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aanschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid.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 Iedere week hier. Een uur lang tussen 11 en 12 op de dinsdag de hits. Hollandse hits uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zojuist door u Conny Fink met de oude gitarist. Daarvoor Nelke. Uit 1976 met Bij Muziek en Rode Wijn. En daarvoor wij de Groot met Jimmy. Het nummer kwam er natuurlijk uit uh, 1973. Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen Ramses Affie met Eens in de 100 jaar.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 Komt hij thuis? Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Hij krijgt een heel gedegen deling, kent de scholing en bent uit door zijn techniek. Hij wordt met vaste hand ingewijd in alle kleuren van de erotiek.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 Die hij nooit heeft gekend. Hij slaat zijn pletten in de mappendjangel. En denkt alleen maar: alles wermt. Mama, eens komt die thuis. Eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Mama, eens komt die thuis. Ramse Saffi, met eens in de honderd jaar. En daarvoor Booby Klein met Voldendams, Zandvoort uit Zandvoort met mij, Mario Zandvoort. Het zitten weer op voor vandaag. Uiteraard, als u denkt, wat ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of ik heb een stuk gemist. Aanstaande zaterdag, tussen 1 en 2, wordt het programma nogmaals herhaald. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. De zangeres zonder naam met kersenbloesem in Yokohama. Ristwijk koost he met het Rozenbed. Ik zeg, misschien. Tot volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens.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 Verliefd. Hij was gekomen over blauwe oceanen, zij werd betoverd door zijn mooie blonde haar. Ze vonden liefde in de roze kerselanen, op zachte bloesem beminden zij elkaar. Kersenbloesem.